Nieuws van 8 uur. Freddy van met het en Parijs hebben duizenden Chinezen gedemonstreerd tegen toenemend geweld tegen de Aziatische gemeenschap. Aanleiding voor de demonstratie is de dood van een Chinese ontwerper in de Parijse voorstad aubert -Villiers. Hij werd bij een overval doodgeslagen. Vorige maand werden 27 Chinese toeristen beroofd en aangevallen met traangas. Volgens de politie zijn ze het doelwit van overvallers, omdat die denken dat de Chinezen veel geld bij zich hebben. Premier Wals heeft via Twitter zijn steun uitgesproken voor de demonstratie en hij noemt het geweld tegen Aziaten onacceptabel. Het lijkt erop dat in de deelstaatverkiezing van Mecklenburg-Vorpommern de rechtspopulistische AFD heeft gewonnen van de CDU van bondskanselier Merkel. Volgens de exitpolls haalde de AFD 21% procent van de stemmen tegen de partij van Merkel 19%. Procent. En dat is pijnlijk voor Merkel, want haar kiesdistrict ligt ook in Mecklenburg-Vorpommern. Het is voor het eerst dat de AFD meedoet aan verkiezingen in een Duitse deelstaat.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 De politie in New York roept de hulp in van het publiek... voor het oplossen van een reeks bijzondere diefstallen. Drie mannen hebben sinds november vorig jaar zo'n 1250 bekers ijs gestolen... bij winkels in Manhattan. Ze zijn een aantal keren op bewakingscamera's vastgelegd... maar dat is alles wat de politie heeft. En bij een vliegshow in Duitsland is een piloot om het leven gekomen. De man van 80 gooide snoepgoed voor kinderen uit zijn toestel... Daarbij raakte hij door een onbekende oorzaak in een duikvlucht en crashte. Het vliegtuig vloog direct in brand. De vliegshow is afgeblazen. Het weer. In de loop van de avond nemen de buien af. Morgen wisselend bewolkt. In het binnenland een regenbui. En het wordt een graad of 21. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 Finnick. Johan Sebastian Bachlus, het Italiaans Concert in F, deel 1.